En mijn geliefde broeders en zusters, zeker in deze tijd waarin wij zelf soms door moeilijke tijden gaan, waarin wij mensen kennen in onze omgeving die door een depressie gaan of door een tegenslag of in een dip zitten, in een tijd waarin we veel al horen van mensen om ons heen die in de put zitten. In een tijd waarin mensen zelfs wanhopig raken en hopeloos raken. In een tijd waarin het toeneemt dat mensen dan ook hun toevlucht zoeken. Bij zaken die verboden of zelfs de shirkiaat vallen van waarzegsters en sahara en noem maar op. Mensen die hun toevlucht zoekten misschien in het haramen en het wegdrinken van hun ellende. In allerlei ...foute methodes of foute middelen te nemen om maar van die zorgen af te komen... ...komt Allah ons al veertien eeuwen geleden tegenmoet met eigenlijk de medie... Zodat het Doha, het al Doha als antibiotica, Zodat het al Doha als genezingmiddel... Zodat het Doha om dat hart van jou tot rust te brengen, om die ziel van jou gerust te stellen... ...als een balsem voor jouw hart... ...zegt Allah azawajal, ...nadat hij dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...in een moeilijke periode... ...zat... ...in een periode dat hij... ...tegen de stroom in moest gaan... ...in een periode dat hij door vriend... ...en, en familieleden... ...en om, om, omgeving... ...af werd gestoten... ...in een tijd... ...dan mensen wegvielen... ...in zijn omgeving en hij eenzaam raakte... ...en alleen Allah had... En de, klein beetje, de kleine aantal metgezellen die in hem geloofden en met hem meegingen. Zo zie je dat in deze periode zelfs... ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beproefd wordt. Beproefd wordt in die zin dat hij zes maanden... ...Jibri'en niet meer op bezoek krijgt. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dan op dat moment in een fase zit. Eigenlijk zoals jij... ...en ik ook in terecht zijn kunnen komen. In een periode dat je denkt van... Ey, alles om mij heen sluit zich. Vrienden om mij heen... ...vriendinnen, broeders of zusters... ...die keren mij de rug. En misschien dat er een bepaalde twijfel... ...in jou zelfs opkomt... ...dat jij denkt... ...heeft Allah mij in de steek gelaten? Heeft Allah mij in de steek gelaten? Mohammed zal Allah is ...die dus door Allah al een tijdje... ...niet via de openbaring benaderd werd met Jibril... En dan natuurlijk bepaalde, een bepaalde zorg groter wordt bij Mohammed sallallahu alayhi wa En dan zie je dat de mensen om hem heen, ook zoals bij jou, misschien dan kunnen zeggen... Inderdaad, Allah, jouw God heeft jou in de, heer, in, de, in de steek gelaten. Zie je, je bent verloren. Ik zou een andere weg proberen. Ik zou een andere weg proberen waar je gelukkiger op wordt. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die dan na zes maanden, na in deze periode te hebben gezeten, in een donkere periode eigenlijk, in, in een periode van zorg, die, die jij ook mee kan maken, en die jij misschien al hebt meegemaakt, of misschien toevallig nu mee aan het maken bent, dat er dan er uitkomen, maar dan niet zomaar eruit, uit. Dat er dan verzen komen, maar niet zomaar verzen. Dat Allah dan de verzen uitkiest, die bij jouw situatie past. En versen die bij jouw situatie passen als jij in een moeilijke situatie zit. Als jij in een depressie zit. Als jij zorgen hebt. Als jij inderdaad alle muren op je af ziet komen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die dan verwelkomd werd door Allah azzawajal. Met de eerste woorden. Wadduha. Bij de zonlicht. Allah die dan zweert. Bij de zonsopkomst. Bij de zonlicht die opkomt bij het daglicht Peter vertaald. en als Allah zweert bij iets dan is het iets bijzonders dan is het iets groots dan is het iets magisch wat inderdaad een in meerwaarde voor jou kan zijn wat duha de zonlicht met andere woorden hoe donker je situatie ook is hij wordt altijd opgevolgd door zonlicht, door opkomst. Ja Mohammed, jij, jij bent het licht inderdaad. In de donkerte van de dwaling voor velen. En jij geliefde broeder en zuster. Hoe donker jouw situatie ook ligt. Allah begint deze woorden. Wat doha. Hoe moeilijk je het ook hebt. Je krijgt al te horen. Dat het opgevolgd zal worden. Door zonsopkomst, door het zonlicht. En Allah jal, Die dan eigenlijk... ...verder gaat. Als iemand, als jij... ...dus anderen wilt helpen... ...of tegemoet wil komen... ...is dat een manier... ...die jij moet toepassen. In deze Sora een Sura tot doha... ...die velen van ons kennen... ...en de kleinste onder ons kennen... ...leert Allah ons hoe wij met een depressie... Of met een, te, uh, ...of met een moeilijke situatie... ...om moeten gaan. Nee, nee, hij leert ons ook hoe wij... ...anderen daarmee uit kunnen helpen. En hij zegt tegen ons dus eigenlijk... Als je iemand zo iemand vindt of jezelf. Maak hem eerst even bekend dat er mooiere tijden op hem wachten. Dat dit een fase is. Dat elke donkere periode opgevolgd wordt door een zonsopkomst. Dus een methode voor jou en mij die wij kunnen toepassen om iemand vooruit te helpen. Wat duha Wat idee ieder seja. En bij de nacht... Die geheel donker is. Allah zweert inderdaad eerst bij de dochter een deel van de, van de dag. Een gedeelte van de dag die bijzonder is. Een gedeelte van de dag die veel waard is. Waar ook een gebed in plaatsvindt. Die veel waarde kent in de islam. En gelijk staat aan een umra of een hajj in sommige uh, gevallen zelfs. Dat Allah zegt, luister. Die nacht. Ik zweer zelfs bij de nacht. Bij die donkerste gedeelte van de nacht. Die bijzondere nacht die jij eigenlijk, wanneer je het zo moeilijk hebt en wanneer de zorgen jou wakker houden, wanneer de ellende je wakker houdt, wanneer je situatie je wakker houdt en niet laat slapen en jij dan juist wakker blijft, Allah zegt jou, dat is jouw juist moment, wil jij herstellen? Wil jij beter worden uit deze depressie? Wil jij er beter uitkomen? Gebruik juist die nacht. Om je rust. Ja schakel die Facebook uit. Schakel die Twitter uit. Schakel die social, schakel die TV uit. Juist in die fase dat jij het moeilijk hebt. Zie je dat wij als mens dan wakker gaan blijven. De nachten juist andersom gaan leven. Overdag slapen en in de nacht wakker. Allah brengt jou terug naar je natuurlijke aanleg. En zegt nee. Juist in deze situatie wil ik. Dat jij zo vroeg mogelijk eigenlijk die nacht benut. Om jouw lichaam te laten herstellen. En jouw geest te laten herstellen. Die nacht waar Allah dan ook aangeeft. Dat in deze, waarom hij er ook bij zweert zoals de Mufassirin aangeven. Dat dat juist de situatie is. Dat dat juist het moment is waarin jij je medicatie in moet nemen. Tegen die depressie. Tegen die zorgen. Tegen die mo moeilijke situatie. En waar? In het derde deel daarvan. Waarin jij inderdaad nadat je dus vroeg je je voor hebt genomen om richting Allah de kleine dood in te stappen. En daar uitstapt om de volgende medicatie te nemen. Je volgende, het recept wat hij jou heeft voorgeschreven op bepaalde tijden. Dan op dat tijdstip in te nemen. In de derde deel van de nacht. En kijk dan wat het resultaat is, zegt Allah azawajil. Als jij je in de derde deel van de nacht richting mij keert... En mij, als ik neerdaal bij een, met een daling die past bij mijn majesteitelijkheid. Bij Allah azza wa jal. Dat ik jou dan aanroep en zeg. Is er iemand die ik wil kan vergeven. Die van vergeving vraagt zodat ik hem van kan vergeven. Is er iemand die mij nodig heeft zodat ik hem tegemoet kan komen. Is er iemand die mijn hulp nodig heeft. En jij misschien deze medicatie nooit gebruikt. Wel leed. Ida En dan komt de geruststelling. Wees goed eens. Allah heeft jou niet in de steek gelaten. En Allah zal jou niet in de steek laten. Zolang jij in contact blijft met Allah. En het contact blijft zoeken met Allah. Allah is daar. Waar zijn dienaar. Als jij je goede vermoedens hebt voor Allah. Dat hij er voor je zal zijn. Dan is hij er ook voor jou. En het belooft hij laat ze maar zeggen dat inderdaad je in de steek bent gelaten en laat iedereen je maar in de steek laten Allah zegt tegen jou ik heb jou niet in de steek gelaten ja Mohammed maar ook ja, jij, jouw broeder of zuster ja Mohammed ik heb jou niet in de steek gelaten en ik heb je niet verlaten ik ben dicht bij jou en ik ben altijd bij jou zolang jij mij ...blijft aanbidden... ...en mij blijft geloven... ...en mij blijft zoeken... ...en mij blijft vragen. Ook een methode die jij kan toepassen. Vanaf een moment... ...dat jij de overtuiging hebt... ...dat Allah jou niet in de steek heeft gelaten... ...en zal laten... ...en daarvan overtuigd raakt... En jij anderen ook vertelt als je ze aan het helpen bent, van luister, jij bent bij Allah te veel waard dat Hij jou in de steek laat. Ja, je maakt een moeilijke periode mee, maar deze moeilijke periode is omdat Allah van je houdt. Omdat Hij verlangt naar jouw stem die Hem aanbidt en vraagt, ja, Rabbi, ik heb u nodig. Hij verlangt naar jouw dua die hij al een tijd niet heeft gehoord. Ja, Rab, help mij. Hij verlangt naar jouw tawhid, naar jouw akida, dat je niemand anders aanbidt behalve hem. Geen grap, geen dode, geen RTL of SBS 6 na 12 uur gaat bellen van hoe ga, met wie ga ik trouwen. Nee, in hem alleen. Dat is waar hij naar verlangt. En jij nu al een tijdje misschien in de steek hebt gelaten en jou herinnert, ik wil jou omdat jij misschien tekortschiet en jouw aanbiddingen toch omhoog laten komen. Het is daarom dat ik jou nu even door een, een periode laat gaan, zodat jij dichter bij mij komt. En jij dient dit toe te passen, geliefde zus. om dit ook anderen te vertellen. Jij, ja, Mohammed. Datgene wat jij nu meemaakt. Wat jij hebt meegemaakt. Datgene wat op jou wacht in het paradijs is veel mooier. Is veel beter. Is, is eeuwig. En andere mofessereen zeggen... ...dat hij dat daarmee werd bedoeld. De tijd in Mekka, ja Mohammed. Het is een moeilijke tijd, een zware tijd. En ja, je hebt op dit moment... ...je gaat door een beproeving heen. Maar er komt een tijd in Medina... ...waarin jij niet meer alleen bent. Waarin jij niet meer vreemd bent. Waarin jij niet meer onder bent. Nee, waarin jij heerst, ja Mohammed. En jij, geliefde broeder en zuster... ...kan dit weer toepassen. Bij jouw broeder of bij jouw zuster... ...of bij jezelf. Datgene wat jij hebt meegemaakt... Wat er op jou wacht is beter en mooier dan datgene waar jij op dit moment doorheen komt. Hoe vaak was het wel niet. En dan mag je jezelf afvragen. Hoe vaak was het wel niet dat iets op jou afkwam. En jij dacht wow als ik dit meemaak zal ik hier nooit uit kunnen komen. En dan. Treft die ramp jou, of die dood van iemand jou, of het verlies van die partner jou, of die miskraam jou, of dat ontslag van jou, of die deal wat niet doorgaat, of het faillissement van jouw bedrijf, of, of, of, of, of, dan treft het jou en toch. denkt zeg jij op dat moment misschien, ik zal hier nooit bovenop kunnen komen, ik zal hier niet kunnen leven hiermee. En als je er nu op terugkijkt, zie jij dat jij hier nog steeds tussen ons bent, dat je nog leeft, dat je nog hebt gelachen, dat je nog hebt gevierd, dat je nog misschien kinderen hebt, dat je nog getrouwd bent, dat je nog een andere baan, dat je een andere deal hebt gesloten, dat je een andere uh, diploma hebt behaald, dat je zoveel anders en mooiers en beters hebt gehaald. Terwijl jij op dat moment riep, nee dit is het einde, dit is het ellende, dit kan, ga ik niet overtreffen. Allah zegt tegen jou. Datgene wat op jou wacht, is zowel in het dunia als zeker in het hiernamaals wanneer jij dit leert innemen, deze medicatie. Is mooier, eeuwiger, groter, gelukkiger en noem maar op dan al datgene wat jij hebt meegemaakt op dit moment. En dan herinnert Allah al jou en mij en zegt: je zult voorzien worden, je zult een betere situatie krijgen, je zult Allah belooft jou, maakt jou de belofte, maakt jou de belofte dat het beter met jou gaat komen, dat het beter gaat worden." Je gaat zelfs tevreden, staan, tevreden gesteld worden. Ja, misschien in het wereldse al. Maar in het hierna maar zeker wanneer je gelooft in hem. Je neerlegt op hem. En vertrouwt op datgene waar je nu eigenlijk naar verlangt. Het eeuwige leven in het paradijs. Daar zul je inderdaad tevreden worden gesteld. En als je dit. Als Allah ons dit vermeldt. Dan zie je. Dat hij op een gegeven moment geeft hij hier voorbeelden van. Geeft hij jouw voorbeelden en mij voorbeelden om ons te herinneren dat wij, dat wij vaak al zo'n situatie hebben meegemaakt. En dat hij ons tegenmoet is gekomen. Maar de mens is vergeetachtig. En de mens is ondankbaar dat wij soms vergeten waar Allah ons vandaan heeft gehaald. Waar hij ons uit heeft gehaald. En waar, wat hij ons, van ons heeft gemaakt nadat wij niets waren of niks waren. En Allah herinnert ons dan in deze volgende ayaten die daarop volgen. <tied> ook Mohammed, ook Mohammed, hebben wij je niet als wees, was je niet een wees, helemaal alleen, alles verloren, maar hebben wij toch zorg gedragen voor jou, dat jij ineens dat je beschermd werd, dat de mensen bij jou eigenlijk in dienst werden gesteld door Allah voor jou. Die jou beschermden. Die jou groot hebben gebracht. En nu steeds meer mensen om jou heen komen. Ben je dat vergeten? En dat zegt Allah eigenlijk ook tegen jou en mij. Ben jij vergeten wat jij was? Waar je vandaan kwam? Wat je om je heen had? Allah herinnert ons met dit soort voorbeelden. Want de mens heeft voorbeelden nodig. Ja, je was het niet. Je was een wees. Herinnert ons, je was jong, je was een kind. En daar gaan, zoals de universiteit ook aangeven. vaak mensen de fout in. En zeggen, in de vertaling zie ik dat ook bij de Nederlandse interpretatie van de vertaling. En we vonden je dwalend en we hebben jou geleid. De profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was nooit dwalend. En betere. Verwoording Of vertaling zijn. Zoals de geleerden aangeven. Bijna negen verschillende vertalingen in het Arabisch. Van dit woord. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar wat hier wordt bedoeld. Ja Mohammed. We vonden jou. Terwijl jij. Terwijl jij. Eigenlijk vergeetachtig was. En wij. Jou herinnerden. Of een andere vertaling zegt. Ja Mohammed. Je was onwetend. En we hebben je onderwezen Met ikra en met de openbaring. En we vertelden uh, uh, alles. Leerden we jou o oh Mohammed. En andere betekenis geeft aan. Wij vonden jou zoekend. Jij zat in een periode dat niet eigenlijk aansloot. Bij jouw natuurlijke aanleg. Bij je zuiverheid jou Mohammed. Jij zag mensen om jou heen. Die inderdaad het christendom volgden. En het paste niet bij jou. Dat je een zoon aanbidt. ...en God een zoon toekent of deelgenoten toekent. Jij leefde in een omgeving waar mensen voor een beeld deden buigen en aanbidden... ...van de Mosherikin op dat moment. Dit paste niet op jou. Wij zagen je zoeken tussen deze groepen. En op dat moment kwamen we je sterker nog. Jij trok je terug en in de bergen inderdaad in een grot om daar met, met jouw Heer in contact te treden. En je zat in een dilemma... En wij begeleiden jou naar de juiste keuze, ja Mohammed. En jij ook, liefde broeder en zuster. Jij komt ook in een situatie dat jij op een gegeven moment... Even niet meer weet welke keuze je moet maken. Zeker in die, in die momenten van die depressie of in die momenten van een moeilijke situatie of een moeilijke beslissing in jouw leven. Dat inderdaad er zoveel zaken op je afkomen dat jij dan op dat moment denkt... Oké, okay, welke keuze dien ik dan te maken? Welke keuze is de juiste keuze om te maken? Hoe kom ik, Hoe kom ik überhaupt hier nog uit, uit deze ellende waarin ik terecht ben gekomen? Op dat moment... Als jij dezelfde voetspoor, dezelfde medicatie inneemt als Mohammed. Die zich richtte, salallahu alayhi wa richtte tot Allah. Komt hetzelfde resultaat tot jou. Wanneer jij je vertrouwen legt op Allah. Komt hetzelfde resultaat tot jou. Namelijk de leiding van Allah. Die jou de juiste keuzes begeleidt in de juiste keuzes. En we kennen het ook wel als salat al Maar zelfs gewoon in jouw dua en in jouw vertrouwen op Allah. Azzawajal. En dan, of, en dan, Ik wil en dan, en dan, en dan, en dan, en Ik wil je er ook en herinneren, en ja, Mohammed, je was helemaal niet vermogend, een eigenlijk. en en en en met een huwelijk. Met Khadija die zelfs tegen de cultuur inging. En tegen alles inging met de leeftijdsverschillen. En cultuurverschillen. En roddels en lasten wat anderen allemaal zouden denken. Khadija kwam zelfs op jou af om jou te vragen ter huwelijk. En het was niet zomaar iemand waardoor jij gelijk direct ook vermogend werd. Ja Mohammed. Allah herinnert Mohammed sallallahu alayhi wa weer. Aan een situatie dat het anders is geworden toch? Ja Mohammed met jou. Je bent toch niet meer dezelfde? Weet je nog dat jij niet vermogend was en Allah jou verrijkt heeft? En die situatie kun jij weer op jouzelf inderdaad toepassen. Weet jij dat er een moment was dat jij broke was? Dat je inderdaad geld moest lenen? Dat je misschien niks had? Dat je moest heel moeilijk rondkwam? Wist jij nog dat er momenten waren dat je geen vervoer had? Dat je geen onderdak had. Dat je misschien inderdaad nog bij je ouders moest blijven langer of, of wat dan ook. Dat je misschien bepaalde periodes moest aankloppen bij de sociale dienst of de WW of wat dan ook. Ja, je hebt situaties meegemaakt. Maar Allah heeft jou daaruit gehaald. Heeft jou daarna een partner gegeven of een baan gegeven of een inkomen gegeven of een situatie gegeven. Allah, oh, diegene die jou uit die situatie heeft gehaald, kan jou ook uit deze moeilijke situatie halen. ...kan jou ook uit deze depressie halen. Kan jou ook uit deze tegenslag halen. Allah geeft ons in deze soort herinneringen... ...zodat wij inderdaad zoiets hebben... ...oh ja man, en dit mag je voor jezelf toepassen. Denk terug, hou die achteruitkijkspiegel voor je... ...kijk erin naar je situatie waar jij dacht nou, zo moeilijk te hebben... ...en die je niemand anders gunt. En zeker niet jouw geliefde dat zij in diezelfde situatie terechtkomen... En denk even na of Allah jou er heeft uitgehaald. Of dat jij jezelf eruit hebt gehaald. Dat je denkt, hij hey, kwam door mezelf. Als je die gedachte hebt. Begin opnieuw inderdaad je te verdiepen in de aqeedah. In de islam. In de religie van het overgaan van de voorziener, wie dat is. De razak, wie dat is. Daar moet je dan aan gaan. Maar als jij in de achteruitkijkspiegel kijkt. En je ziet inderdaad. Dat Allah het is die jou uit die moeilijke situatie heeft gehaald. En nu datgene bent wat jij nu bent. ...dan zeg jij alhamdulillah en kijk jij weer vooruit om door te rijden... ...want als hij jou uit die situatie heeft gered... ...zal hij jou ook uit deze situatie redden. En dan krijgen wij natuurlijk, als wij een terugblik hebben gehad... ...om daarmee af te sluiten, ook iets wat wij nodig hebben om altijd, ook vooruit... ...niet al eigenlijk die depressie of die moeilijke situatie al te voorkomen... Wat wij dagelijks kunnen innemen. En dan zegt Allah azza wa Dan tegen ons. En geeft die prachtige mooie voorbeelden. Als jij. Dit wil vasthouden. Als jij de hoop uit wil halen. Als jij je scherp wilt blijven. Dat, dat dat je niet vervalt in die situatie. Dat je inderdaad alle deuren op je af ziet komen. Dat je geen uitweg meer ziet. Dat je inderdaad in een donkere situatie. Het licht niet meer ziet. Dat je in de bodem van de put terecht bent gekomen. En dat geen ladder meer in ziet. Zegt Allah azawajal tegen jou. En de wees. Het weeskind. Het weeskind, onder, onderdruk het niet. Allah brengt ons in contact nu met een doelgroep. Met een doelgroep die jou herinnert. Wat heb ik het toch goed. Alhamdulillah dat ik die vader en die moeder nog heb. Alhamdulillah dat ik die moeder heb. Alhamdulillah dat ik niet alleen ben. Alhamdulillah dat ik niet die situatie heb mee moeten maken. Dat ik misschien zoals ik laatst iemand sprak. Die dan inderdaad op zijn negentiende, achttiende erachter komt. Dat het niet zijn ouders zijn. Op zoek gaat naar zijn ouders. Zijn moeder inderdaad misschien 24 jaar geleden of jaren geleden. Inderdaad misschien al blijkt. Blijkt dat het toen fout is gegaan. Ik zie dat ik moet afronden. Maar niet voordat ik natuurlijk het laatste. waar Allah is, ons mee herinnert. Denk aan deze doelgroep. Denk aan hun, aan, aan hun rechten. En het geld. Komen ze hier naartoe? Een huwelijk. Aai over hun hoofd. Projecten of wat dan ook. Dat houdt je, zag een situatie. En het tweede wat hij meegeeft. En dan. en dan de bedelaar. Wend die niet af. Wend je er niet van af. Werg die niet weg. Dan zijn situaties waarin jij hebt gezeten, waarin jij anderen nodig had. En het is niet altijd geld. Het is misschien een luisterend oor, een schouder, een motiverend woord. Wat jij ooit nodig had, waar jij ontbedelde. Maar jij tegenmoet bent gekomen. En waarom zou jij dat nu doen voor een ander? Wil jij je scherp houden? Wil jij je situatie vergelijken met anderen? Zal, blijft dan inderdaad diegene die de bedelaar in de vorm van geld of wat dan ook voorzien of tegenmoet komen. Al is het maar met een glimlach en een prachtige dua, Geliefde broeder en zuster. Dat is de laatste in deze antibiotica. zodat het doha's als antibiotica. Allah azza wa zegt jou eigenlijk tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kijk wat er nu van jou is geworden. Kijk hoeveel gunsten je hebt. Tel je gunsten. En dat is ook wat ik tegen jou en mezelf zeg. Kijk je situatie wat je nu allemaal hebt. En wa, wa dit. Amma amma Dank Allah daarover. Noem ze. Benoem ze. Schrijf ze op. En dank Allah en laat het ook zien. Daar houdt Allah van, van die gunsten. Niet om stoer te doen, maar dat Allah jou mee heeft begunstigd. Dank Allah daarvoor, dat zal ervoor zorgen. Dat je ineens erachter komt. Dat je zoveel gunsten hebt, inderdaad, waar je niet, eh, wat je niet meer zag in die donkere momenten. Dat is een manier en een stijl waarin jij eigenlijk uit deze benarde situatie, of welke situatie ook, dan ook, uit kan komen. Moge Allah azza wa zil ons zodat we doha altijd als antibiotica laten innemen. En mogen Allah azza wa mij laten terug, ons laten teruggeven. Allah voor onze dood. De shahada uitspreken tijdens onze dood. En het gedauw doen ala binnen te leren. Na onze dood mogen Allah azza wa ons verlossen. Van de shaitaan. <lacht> Niet van onze woede. me, <lacht> dat ik weer te veel tijd van jullie heb genomen. Assalamu alaikum wa